Smile de Bruin met het NOS journaal. De politie in Den Haag is op zoek naar een auto die met hoge snelheid zou zijn weggereden na de explosie van vanmorgen. De politie vraagt aan mensen die de auto hebben zien rijden om zich te melden. Door de explosie stortte een deel van een portiekflat in in de Haagse wijk Mariahoeven. Daarna ontstond er brand. Het vuur is inmiddels geblust. Hulpdiensten zoeken naar slachtoffers onder meer met speurhonden. Het is niet bekend hoeveel vermisten er zijn. Vier mensen onder wie een kind zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht.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 Joon riep dinsdag volkomen onverwachte noodtoestand uit en probeerde het parlement buitenspel te zetten. Hij sprak vannacht in een toespraak in een laatste poging om zijn positie te redden over een wanhoopsdaad. En ook zei hij: Sorry. Een kwart van de blokkerfilialen sluit over twee weken. Dat staat in een brief van de directie aan het personeel die in handen is van de NOS. Blokker werd vorige maand failliet verklaard. Nu houden de ruim 400 winkels een leegverkoop. Die staat gepland tot eind van dit jaar, maar voor 100 winkels wordt die dus eerder beëindigd. Welke winkels dat zijn, is nog niet bekend. Volgens Blokker staat het besluit los van de kansen op een doorstart. Verschillende bronnen zeggen dat er nog gesprekken lopen met kandidaten om de keten deels of in zijn geheel over te nemen. Het weer veel regen, er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het is rond de 9 graden. Ook vanavond op de meeste plaatsen buien. Morgenochtend nog wat regen, daarna overwegend droog en bewolkt en dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik hem van trouwen, sprak zei hij, maak me niet ziek. Hij mompelde nog, sorry hoor. En verdweet toen in paniek. Er alle leuke jongens willen vreen, maar dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij. Geen bruidboeket voor mij. Er alle leuke jongens willen vreen, maar dat Huis is er niet bij. De tweede die ik wou strikken, was ene wimpie Die had wel zin in zoelen zondagsmiddags in het bos Maar toen ik over trouwen sprak, vroeg hij, ben je niet goed? En rende toen in volle vaart de vrijheid tegemoet gemoed leuke jongens willen vrije, maar dat is er niet bij Geen mooie trouwpartij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 Bij. Wel vrij, wel vrij Maar meer is er niet bij Pak een meisje, doe het vlug En kom dan in de kring terug Maak een buigen, kijk er aan Het dansen kan beginnen gaan Nu gaan we allen op één rij De handen doen we in de zij We draaien drie keer in het rond En stampen daarbij op We gaan nu op terug, een stap vooruit en niet te vlug. Luister goed hoe of het moet, nu weer stilstaan, zo is het goed. We maken weer een lange rij, de dames aan de linkerzij. En dan weer draaien, nog een keer. 1, 2, 3, daar gaat hij weer. Opgelet nu kijk en zie de mannen gaan nu op één team. De vrouwen springen om hen heen van het ene op het andere weer. En wissel paar en één, twee hop en zoek een ander meisje op. We maken buik en kijk hij aan. We beginnen het weer van af aan. Ringen, zoeken wij ons bedier. we dansen polka, we dansen polka, we trappen, stappen, hossen, kloppen en we hebben veel plezier. Polka.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 Sint, hey, hey. Niemand yeah. cool, not a man, I'm not a man, I'm not Niet ik gleuf het maar niet. Hij heet ook nog moedje in het ven gevreed, Want had het dit wel, dan had de gezien wie schoende die man schin was de stem, de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 De sneeuw die valt weer om ons heen, de kerstman is weer op de been. En kinderen spelen in de straten met hun sneeuw. Hey, de sneeuw die valt weer om ons heen, de kerstman is weer op de been. Zomer of winter, altijd weer zie ZFM. Look at the snow We're riding in a wonderland of snow Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand Just hold in your hands We're gliding along with the song of a wintry fairyland Our streets are nice and frosty, and comfy colors we, we all need We snuggled up together, my friends are better with me Let's take that road before us, let's sing a chorus or two.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 The coffee and the fun can buy. It'll nearly be like a picture framed by Currier and Eyes. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those flavors, chilling, wind and tearing Come on, it's lovely to wait sleigh right together with you Outside the snow is falling. of your friends and all you Come on, it's lovely to wait sleigh right together with you Giddy up, giddy up, giddy up, let's go Let's look at the snow We riding in a wonderland of snow Giddy up, giddy up, giddy up, it's clouds Just hold your hand we glide where the weather, song of the wind, three fairy lines. Our are nice and frozen, and because we are we. We stumbled up to yeah. the end of birds, and the feather would be. Let's take the big flowers and sing the chorus or we'll two. Come on, it's yeah. lovely weather for Lovely weather for Lovely weather for right together with you. Zijn we samen op vakantie en zitten in het Alpenland, want wij gaan altijd in december naar het mooie witte land. We zijn daar urenlang naar en tegen twee uur zijn we klaar, want elke middag tegen drieën, dan staan de paarden voor ons klaar. Dan gaan wij lekker mensenpeetjes Samen in de areslee Een deken slapen warm om ons En drinken uit een beker jegethee De sneeuwbied op voor ons neen Het lijkt een sprookje keer op keer Dit ritje maak ik volgend jaar met jou ook weer S'avonds zitten bij het haardvuur, Dan kruip ik dicht tegen jou waard. Bij wat kaas ligt en wat luwa, hoor je de klokken luiden gaat. We zitten zo naar te genieten. Van wat de dag ons heeft gebracht. En op de klokslag tegen drieën is het een droom die op ons wacht. Dan gaan wij lekker met z'n tweeën samen in de aardensnee. steen. deken slaan we warm om ons heen. En drinken uit een beker thee. De dwars loopt voor ons heen. Het lijkt een strookje keer op keer. Dit ritje maak ik volgend jaar met jou ook weer. Dan gaan wij lekker met z'n tweeën samen in. Nee, een teken slaan we warm om zee. En drinken uit een deken regentee. De dus sneeuw die dwars op ons neer. en lijkt een sprookje hier op keer. Dit ritje maak ik een jaar met jouw hoop Langzaam door de stralen, mijn beide sokken zijn vol gaten. Waarom heb je mij zo trouweloos verlaten? Waarom liet je me toch eens kaps in de steen? Hou je zoveel van die bakker met zijn mooie motorfiets? Nou ik ken die snuiter ook, het is een knulletje van iets. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei, ik neem de benen en ze diep me in de steek. Ze nam een spaarmakboekje mee met al mijn duiten. En daar kan ik nu mijn leven lang naar fluiten. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei, ik neem de benen en ze diep me in de steek. Luister goed, mijn kind, je hebt mijn hart gebroken. Nu ik mijn eten zelf moet koken, het is alsof je met een dolk me hebt gestoken en mijn leven is geen rode cent meer waard je zoveel van die bakker met zijn mooie motorfiets? Nou, hij kocht hem op de pot en hij betaalde nog haast niets. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei ik neem de benen en ze liep me in de steek. Ze nam een spaarbankboekje mee met al mijn duiten. En daar kan ik nou mijn leven lang naar fluiten. Mijn meisje is verdwenen. Verdwenen, verdwenen, ze zijn in de benen en ze diep me in de steen. Lieve kind, ik kan mijn leed haast niet verkroppen nu ik me sokken zelf moet stoppen. Het is vervelend dat ik mijn boontjes zelf moet doppen en mijn eten brandt haast elke avond aan. Hou je nou zoveel van die bakker, met zijn mooie motorfiets. Nou hij heeft geen eens benzine, want die krijgt hij niet voor niets. Mijn meisje is verdwenen. Zij ik neem de benen en ze liet me in de steen. Ik heb een goeie baan, ik ken de wereld aan. Ja, ja, ja. Ik heb een lieve vrouw van wie ik heel veel hou. Maar soms wil ik wat anders, dan slaat het in mijn vol Dan telt voor mij alleen nog maar de lol Ik voel mij echt op mijn gemakje in mijn mooie ze pakkie Vanavond ga ik lekker aan de vier Ik laat de centen lekker rollen, want ik heb zin om goed te dollen Vanavond telt alleen maar het plezier. Ja, ik heb lakken wat ze zeggen. Ik hoef ze toch niets uit te leggen. Ik leef mijn eigen leven, dat begint vandaag. Want ik wil lachen, gieren brullen. En mijn glaasje laten vullen. Ik ga op stap, ik heb de karibas, helemaal. Het is maar eens per jaar, dus laat mij nu maar. Ja, ja, ja. Heb maar geen zorgen meer, dit was de laatste keer. Ja, ja, ja. Maar als de glaadjes vallen, word ik een ander mens. Dan heb ik voor mezelf nog maar één wens. Ik voel mij echt op mijn gemakkie. In mijn mooie zonder pakkie.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 en mijn glasje laten vullen Ik ga op stap, ik heb de karival zin Heuveltjes van Erika, een bron van fantasie De speeltuin voor de handigen, een pretpark vol plezier Wie er eens heeft van genoten, komt beslist nog eens terug Voor vrienden altijd plaats, op een of andere heuvelrug De heuveltjes van Erika, zijn een streling voor het oog winter er met het grootste gemak, oh ja, en komt vanzelf omhoog. Het is volop romantica, op de heuveltjes van Erika. Want de heuveltjes van Erika staan dag en nacht in bloei. Het toppunt van de heerlijkheid nog steeds in volle groei. Iedereen kan er genieten van de schoonheid der natuur. Het ligt er voor het grijpen en het is helemaal, helemaal niet duur. Oh, de heuveltjes van Erika zijn een streling voor het oog.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 MUZIEK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 is voor jou voorbij je tijd wat pastig geweest. Ik heb hierbij me precies wat je wil Ik heb voor jou doorale pil doorale pil met de pil met de pil wordt de angst en de paspil, ga je net zo dik was als je wil Ta ta ta ta ta ta zo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 Huizen bouwen dat kost zoveel meer En het resultaat komt nu op hetzelfde neer De vraag naar woonruimte staat binnenkort stil Lang levende orale pil, de orale pil Met de pil, met de pil Wordt de angst erop als pil, Ga je net zo dik als je wil ta ta ta ta ta ta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 en het blijft op aan het stil Ah, het sneeuw Kijk eens, fantastisch Winter is tintelende handen Zijn kachels die hard branden Met bloemen op de ruiten Winter is 19 graden voorst. En eertelsoep met woens Het sneeuwt, kom op Het sneeuwt, kom op Het sneeuwt, kom op naar buiten De grachten liggen dicht Dus ijsvrij is verplicht Die jonge vrouwtje ziet haast geen verschil meer En ik schaat alweer weer heel vlug Met mijn handen op mijn rug En voel me heimbegeer de sneeuw in de tuin, met een team op zijn kruin. De auto van de buurman wil niet aanslaan. Alle meren liggen dicht, elf steden toch in zicht. is pleetje warm aan. Winter is tintelende handen, zijn kachels die hard branden en bloemen op de ruiten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 Maar de kerstboom die verlicht Vrouw lief in haar nieuwe nachtcreatie. creatie Ze zijn de teken op dien En wie niet weg is, is gezien Is de winter geen sensatie? Is de winter geen sensatie? Het sneeuwt, kom op. Het sneeuwt, kom op. Weer was mijn vrouw haar beste vriend Ik wist van zijn bestaan niks af Zij was zo zwijgzaam als een graf Heel onverwas kwam ik eens thuis En trof die kerel aan in huis Neerskierig vroeg ik aan mijn vrouw Vertel eens op, wie is dat nou? En het was de volse man van het dode volk Regelmatig kwam hij altijd even aan. Het was de vondse man van het dode fonds. Van dit werk moest hij bestaan. Ja, goedemorgen mevrouwtje, ik kom even bij u stempelen. Dat is twee keer deze week. Hè? Dat stelde mij wel weer gerust. Mijn vrouw was heel erg doelbewust en economisch aangelegd. Toen altijd heeft ze al gezegd: Het geld moest veilig naar het fonds. Een gouden toekomst wacht ons. Helaas, ik maakte het niet mee, ze strooide rommel in mijn thee. Ik moest naar bed, ik werd onwel. Tijdens het kreunen klonk de bel. Het was een onze man van het dode fonds. Regelmatig kwam die altijd even aan. Zij man van het dode vond, dit werk moest hij bestaan. Wat zegt u, meneer mevrouw? Is uw man niet thuis? Oh, dan kom ik even bij u binnenwippen. <laughs> Als Haasmoetig lag ik in een kist, maar niet voordat zij zeker wist dat er aan mij niets meer bewoog. En sloot het lid over mijn oog. Men droeg mij schielijk naar het graf, maar onderweg sprong ik eraf. Als geest zweef ik nu in het rond, daarbij voel ik me weer gezond. De rest ging naar het knokenveld. Wie heeft mijn vrouw daar vergezeld? Dat was de onze man. Regelmatig kwam hij altijd even aan. Het was de vondse man van het dode vond. Van dit werk moest hij bestaan. Echt je, zo is het leven mijn broertje Op en neer gaan. Maar kom, kom, flink Ik zweefde met de droeven stoep terug naar huis. Het deed me goed. Mijn doodtrek wel de moeite waard. Een flink bedrag heeft zij vergaard. Haar winenschap duurde niet lang. Ze trouwden met de man. Het huwelijk werd helaas een flop. Hij maakte al haar centen op. Mijn vrouw was zeer teleurgesteld. Heeft toen een concurrent gebeld. Het was een fondsenman man. een mooie fonds. Regelmatig kwam hij altijd even aan. Het was een man. We staan. Ho, ho, ho, Hier is de nieuwe Fonseban. Ja, de nieuwe. Ja, de vorige is wat onbelang geworden. Lang la, la, la, la, la. even bij u binnenkomen. Ho, ja, Het was een man van het Mooie Fonds. Regelmatig kwam jou altijd even aan. Van dit werk moest hij bestaan Een koude winterdag, de knal van het stadpistol zegt dat ik schaats mag. Een ploegje is al snel gevormd. Wie rijdt er met mij op? Een stuga door een dokter en de zwaarder rijdt op oog. Holland in de winter is heel mooi. Geef ons maar vorst, wij houden er niet van. En ons voorbij, mensen moedigen ons aan In dorpjes en op bruggen, hoe ver is nog te gaan? Nog steeds rijdt er geen vooruit, de vloeg blijft bij elkaar Hey kijk aan, niet vallen! Soms scheelt het maar een haar. Holland in de winter is heel mooi Geef ons maar vorst, wij houden niet Oh no nee, maar we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 10 plus 20 min Van Jos Je je praatje De meest gevraagde hits naar jullie zin Wie heeft er een grandioos idee Een ruim eruit een ruim Van Cliff, van Elvis af van Halliday Ik neem de nieuwste toppers mee Wie riep daar Doei Jos, we nog een Jonge zus, dat maak ik voor elkaar Doe jas, Draai nog eens een plaatje Jonge zus, ik heb er nog een paar Ik ben de gids Voor jullie hits Skip zoekt ze uit Achter de ruit Swing, sweet, twist of bossa nova En een rocker tot besluit Wie riep daar?